Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Oho. Jelle Visser met het NOS Journaal. Op de klimaattop in Madrid lijkt een minimaal akkoord te zijn bereikt. Een van de hoofddoelen was het maken van regels voor de verhandeling van emissierechten tussen landen. Maar dat is niet gelukt en de discussie daarover is doorgeschoven naar de volgende klimaattop in Glasgow. Grote landen als Brazilië, Australië en Rusland willen geen strengere regels, maar de Europese Unie wil ze wel en is bang voor fraude als er geen duidelijke afspraken worden gemaakt. Premier Sturgeon van Schotland waarschuwt de Britse premier Johnson dat hij een eventueel vertrek van Schotland uit het Verenigd Koninkrijk niet kan tegenhouden. Door de verkiezingsoverwinning van Johnson lijkt een brexit onvermijdelijk, maar veel schotten zijn voor het EU-lidmaatschap. Premier Sturgeon wil dat er opnieuw een referendum komt over een eventuele afscheiding. Maar Johnson wil dat niet toestaan. Bij de verkiezingen van afgelopen donderdag behaalde Sturgeons partij SNP een grote overwinning. Het openbaar ministerie in Albanië vervolgt 17 mensen voor de slachtoffers die zijn gevallen bij de aardbeving vorige maand. Het gaat om bouwers, architecten en vastgoedeigenaren... Volgens de Albanese aanklager hebben ze zich niet gehouden... aan regels en veiligheidsnormen voor bouwconstructies. Door de aardbeving vielen in Albanië 51 doden... en raakten 2000 mensen gewond. 14.000 mensen raakten dakloos. De Europese Commissie houdt volgende maand... een donorconferentie voor Albanië. De stad Brindisi in het zuiden van Italië... is zondag deels ontruimd vanwege het ontmantelen van een bom... uit de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer 54.000 inwoners van de stad moesten tijdelijk hun huis verlaten. Het gaat om een bom van een meter lang die 200 kilogram weegt en op een bouwterrein werd gevonden. De bom was beschadigd. Voor de zekerheid werden alle omwonenden in een straal van anderhalve kilometer geëvacueerd. En dan het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon in de loop van de dag kans op een bui, mogelijk met hagel en onweer. Het kwik loopt op naar ongeveer 8 graden. Morgen begint met zon, in de loop van de dag regen of motregen. Het wordt morgen maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N9 Alkmaar den Helder is in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorrel. Dat komt door een spoedreparatie. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Zaterdag dan ga ik in de tobbe, zaterdag dan ga ik in het bad. Ik spat de kamer vol, altijd heb ik loon, eenmaal in de week is mijn verstap al vol. Zaterdag dan ga ik in de tobbe, zaterdag dan ga ik in het bad. Niet maandag, in de vondag, niet donderdag of vrijdag, maar zaterdag ga ik in het bad. Ik vergeet mijn leed, zing mijn lied een mooier nog dan mijn Canariepiet. Het is voor mij een dag, mijn zaterdagse vak. Vuren van een hoog, blijven ook trots. Roepen buurman nee, je zit niet aan de zee. Het water stroom. heel naar beneden. Zaterdag dan ga ik in de toven. zaterdag dan ga ik in het bad. Spat de kamerboom, altijd heb ik loon, Eénmal in de week is mijn verstand op hoog. Zaterdag dan ga ik in de toven. zaterdag dan ga ik in het bad. Niet maandag, dit de woensdag, niet donderdag of vrijdag, maar zaterdag dan ga ik in het bad. Aden is gezond als een jonge hond, de de kamer in het rond, terwijl het zwijmend te nacht mij onder oren span. Ik ruil mijn zin in mijn leven niet. Voor een bakker, maar dan of niet. Die ruilt die heet, straks van de vriend. Zaterdag dan ga ik in de toben. Zaterdag, dan ga ik in het bad. Ik spat de kamer vol, altijd heb ik loon. Eenmaal in de week is mijn verstand hoog. Zaterdag, dan ga ik in de tobe. Zaterdag, dan ga ik in het bad. En niet maand of in voetsel, niet donderdag of vrijdag. Maar zaterdag ga ik in het bad. 18.000 francs gekost. Maar toen ik hem had af betold en toch zijn er vanaf. Dan komen er nog teksten, maar dat vond ik nogal straf. 840 tisten is dat niet goeie koek. Maar voor het betalen zal ik maar wachten, laat like de groeten nood. Maar alle pruten worden tegemoet met de moude mee. Hier de een tv. En als gis respecteus wil klaar allemaal goed wel. Duin duin op de achter alle buren al de bel. De duin op de buren Een schoenmoeder geavierd. Nou, konden we nog niet spelen, want we hadden geen antenne. Maar verdien je een keer dat schoen, maar ons van winst kost zin. Ik droeg daar niks naar boven en zette een roempe tak. Nou, pakken we Brussel, vlons en Brussel, fraas met vuil gemak. Vooral ontpluut de boord, je moet met de mode mee. Gelijk de miester het gekocht door een tv Vooral getrouwde mannen zijn na ja, de korte slop Want al hun vrouwen houden daar niet ziftjes in de kop Want al hun vrouwen houden daar niet ziftjes in de kop Die is toch wel eigen wat Waar een tv voor mij. Dat droende ik hier gisteravond, ding is dit nog nooit, niet zag. Ik speelde Texas Ranger naast Mathilde en ik bleef jong. Zeg Paula mij mee, om oh, meer wet hun TVR en Ik zocht me dan der duizend, hele helemaal zocht mee. Toen kwakker weer zat ik in Michael's, zo'n loopt er naar Vooral een prupe poort, je moet met de bal mee. Je doet gelijk de meeste heen, koopt door een tv. De is per tango Brussel, ik niet technisch overstand. Hoe komt daar bij je filmen nooit geen vlamse tekstenstand? Hoe komt daar bij je filmen nooit geen vlamse tekst te Pa, pa, pa, pa. Klinkt toch heks, u doet het best niet op de tekst te letten? Het is kunt, alleen maar zo'n kleintje, Ik zing het ook voor een schijntje. Toch raak ik zo ware de juiste snaar, luister maar naar het refreintje. Tipi tipi tin, tipi tin, tipi tipi tom, diepe, tom. een lekker liedje, aardige waar je van geniet. Pom pom pom, tipi tipi tin, tipi Allemaal dingen kan je erop zingen, is je goed of niet. Pom pom pom, tipi tipi tin, tipi tin, tipi tipi tom, diepe, tom. een lekker liedje, aardige waar je van geniet. Pom pom pom, tipi tipi tin, tipi Allemaal dingen kan je erop zingen, is je goed of niet. Pom pom. Maar barbier die scheerde me in dat terwijl hij een ongeluk dag had. Hij sneed me op slag, maar hij zei ach, geloof me in Pagdat, dat. Ik loop hier toen naar de kapel en liet toen mijn wond hertellen. De dokter Heren sneed me toen weer, kan je nog meer even vertellen. Dipiti begin, Dipiti Wat een lekker melodie, je van dingen kan je erop zingen, is de Wat een lekker melodie, je dingen kan je erop zingen, is de Pom pom pom. Had chance bij een vrouwtje in Brussel, ze heette zo. Ze hustelde echt, kuste niet slecht, Maar recht gezegd een puzzel. Ze zei van u kan ik houden, wanneer gaan we samen trouwen? Ik zei op die vraag, ik kan vandaag daten zo vaak omhouden. Tipitin, Tipitin, Tipitin, Tipitin, Tipitin. Wat een lekker liedje aan de melodieken, waar je mag niet. Pom, pom, pom. Tipitin, Tipitin, Tipitin, Tipitin, Tipitin, Tipitin. Allemaal dingen kan je nog wat op zingen, en je dat niet. Pom, pom, pom. Ja, en dat was muziek van Willy Derby met de Tipitin. En daarvoor hoorde u de Strangers met TV Truut. En de volgende artiest is Louis David, pseudoniem van Simon Davids, geboren in Rotterdam op 19 december 1883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 met onder andere een reisje langs de Rijn... gecoverd door Willeke Alberti 1969... en natuurlijk dat mooie nummer Zandvoort bij de Zee. En u hoort hem nu, Louis Davids, met de Zwiepsteek. Het was mis met ome Arie eens een keurig nette vent... bij iedereen om zijn overdreven zuinigheid bekend. Die zeegras rookte uit een stenen pijpje van drie cent... maar eensklaps tot verkwisting was gekomen. Hij kwam zo door een toeval bij de waarzegter terecht...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 Weer is de natuur in blijde lach. Alpaas strooien, goed en moe haar bloesje voor de dag. De meisjes maken stijve paalvol in in haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om vijf uur s morgens is het hele stel al in de weer. Ze stappen naar het station en vader zegt: appuut verkeer. Zand voor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 shit. <laughs> ...gegeesterd te zijn van zulke prettige dingen. Maar als je ooit voor het feit komt te staan... ...dat je toevallig de Rijn langs moet gaan... ...luister dan wat mijn ervaring daar was... ...komt je eens van pas. Drink je een Rijnse wijn... ...let dan op het jartal... Benind je een vrouw Amrijn, let al op het jaartal. Bij wijn en vrouwen moet je onthouden. De wijn moet al zijn, maar het meisje niet. Over dat onderwerp vrouwen en wijn heb ik veel boeken gelezen. Gein aan den Amstel, de vecht en het gein, net als in het Rijnland gewezen. Roemt men de wijn in ons hollandje niet, schoon is een vrouw ook bij Ranja met riet. Maar voor de stemming en amusement, staat de Rijn bekend. Drink je een Rijnse wijn, let dan op het jaartal. Mijn je een vrouw aan Rijn, let dan op het jaartal. Bij wijn en vrouwen moet je onthouden, De wijn moet al zijn, maar het meisje niet. Heb je geen tijd voor een reis langs de Rijn, kun je geen wijn laten vloeien. Dan kan het soms een attractie ook zijn, om in Aalsmeer te gaan roeien. Neem dan je vrouw en je kroost ook maar mee, deelzaam je brood en je fles koude thee. Roei in een slootje en denk het is de Rijn, en zing dit refrein. Drink je een Rijnse wijn, Let dan op het jaar Vermin je een vrouw Amrein. Let dan op het jaartal. Wij wijn en vrouwen. Moet je onthouden. De wijn moet al zijn. Maar het meisje niet. U hoort de muziek van de Laat met Let op het jaartal. En daarvoor Lou Bandy, met We gaan naar Zandvoort...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 Oké, ze staan I grew up the in I up boulevard, in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 Ik ben boos op de maan aan de hemel Want zij lacht net als zij vroeger deed je zei ik hou maar alleen van jou en deel al je lief en je leed. ik ben boos op de maan aan de hemel want zij is even trouwloos als jij ik ben moe Gesmeed, en mijn hart dat breekt Zij schijnt onbewogen daarbij Ik ben boos op de maan, aan de hemel Want zij treurt niet als ik doe om jou maar zij straalt op dans met haar oude glans, als weer jij een andere neutraal. Ik ben boos op de maan aan de hemel, die daar star en glimlachend blijft staan. Zij begrijpt me niet, spot met mij de verdriet. Daarom ben ik boos op de maan. Ja, dat was muziek van Bobbiaan Schoepen met Ik ben boos op de maan. En daarvoor hoor u Adamo met Ik roep jouw naam.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 Die straatjongen uit Rotterdam. Bam, bam, bam, bam, Wanneer hij s'avonds in zijn kooi lag, bam, bam, en na zijn schouwen bam, bam, eindelijk sliep. Bam, bam, dan stolt de man die bam, wacht de kooi had, bam, bam, omdat hij om zijn moeder bam, bam, riep. Toen is hij op een mooie morgen, het was in de stille oceaan. Terwijl ze prulden om hun koffie, niet van zijn kooi goed opgestaan. En toen de stuurman met kinine en wonderolie bij hem kwam, vroeg hij een voorschot. Op zijn gage voor het oude mens in Rotterdam. In zeildoek en met roosterwaren werd hij die dag op het luik gezet. De kapitein lichtte zijn petje en sprak met grokstem een gebed. En met een 1, 2, 3 in godsnaam ging het ketelbinkje overboord, die het niet durfde zoenen omdat dat niet bij zeelui hoort De man een extra mok is goed aan En het oude mens een telegram Dat was het einde van een zeeman Die straatjongen uit Rotterdam Molly, is een bak maar de is dat ze kleurt, al zeest een jaar. Molly, heeft een moeder en die hoederen voor het dreigende gevaar. Ze geeft haar zotters dagelijks wat tot wit. Stemt een oogelijk in, een heel klein hoekje zit. Mool ik vertrouw in enkel man, als op een afstand in Mamen zijn oozakelijk waan, je moet er weer net voor een aam. Moolie vertrouw in man, op die jour. Als deze een netere pasie als je met hem wandelen gaat. Zolang je hem op een afstand valt, dan kan de zaak geen kwaad. Moli, valt wel niet mee nu en dan. Wat geval is, weet alles ervan. It's a and a lovely summer ze willen als wie er om een zoentje waardt. Ze zegt, een enkele zoen kan toch geen kwaad. Een praatrouw knoetje vroeg, maar wel te laat. Mou, lief, geen enkele man. op een afstandjeen. I'm a very a very good friend, I'm a very good al baas, als deze de meest een pasie je met de wandelen gaat. Zolang je dan op een afstand valt, dan kan de zaak niet waard. Maar nee, valt wel niet mee nu het zand. Wat geval is, weet alles ervan. Beleef de Tijd van de Weleer, met Zandvoort het Zandvoort.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 Dat een om die voor de hoofd te niet onderdoet. Hij dood. Het werk van Ross, die als die werken moet. Hij zegt werk is voor de dommen en niet dat zo je ziet. Want de arbeid ademt, denkt, werkt, maar de arbeid niet. Oh, de rust in de man die heel wat kan. Oh, Madouras, die heeft op bralmaring aan. Hij lacht om alle politiek, en wist op baas op boek en blik. Oh, Madouras, in een ruige Bonjour wiek Ome Doris die heeft in zijn soort een grote baan. Minstens het rekop die heeft hij op zijn eigen naam. In het borrelen slaat hij alles wat op nog toe was te slaan. Heeft de meeste teug getrokken en nog nooit een slag gedaan. O, oh, me Doris, is een man die heel wat kan. O, oh, me Doris, die tot En laat om male politiek, hij net op paard op boos en blik. O, me Doris, is een reuze boot en wik. Ome Doris is besplit van huis uit filosoof. Weer op vrede 16 tikjes dat ik daaraan verloop. Alle diplomaten liegen, konkelen met het kapitaal. In de olie, de politie, overal is een schandaal. Ome Doris is een man die helemaal kan op. Die Hij lacht om male politiek. Hij bent op paard, op en blik. Ome en Reuze Ja, we gingen even terug in de tijd naar 1924. Willy Derby met Ome Doris. En daarvoor hoorde u nogmaals Willy Derby. Uit 1923, een opname uit 1923 met het, nou, met het nummer Molly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 Mijn koud nu al door in haar jeugd uren urenlange mijn verhalen over jaren. Het blijft onder ons, daar mag je voor altijd optellen. Het blijft onder ons, nooit zal ik het iemand vertellen. Alle heb ik heel veel getreurd en zal ik niet meer vergeten wat tussen ons is gebeurd.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 Het gaf me ondraaglijke smaard, maar toch sloop geen haat in mijn hart Ik breng je daaraf aan het bewijs, want ik geef ons geheim niet meer prijs.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 oh alle keren keren zo, maar die al dat brengt in de misère, brengt in de misère. Ja, barre beer, denk het is te kwaad, het is kwaad.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 Neem me wel trouw, feestelijk ik Niet als een dollartjes overgehouden, een ik mis dus een half miljoen Stralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Ik de plaats van piraten, kon deze chauffeurs de bankiers allemaal in de gaten, ze krijgen mij niet kans op de beurs Wie naar me centen Dan ik met stenen O, oh, la Donetska, kon je wel grepen. Ik heb een bot het zal ik eventjes blijven. Ik ben maar een bierra. O, oh, trolo, blut, blut, blut, blut, blut, blut. Eerst even een tje. Ja, opa, oh, je der van Vanzo Vlera. Van van Een biertje. En maak je niet kwast, maak je die kwast. Welke wat. water, ik heb liever lieve oranje. Voel mijn katsi, een lieve manje. Als je een snoep zie. Een fies op karpen. Een lichtje bloemkoop. Een lichtje een barbecue, de, de bloed en een houden van Hoe had de katsen met deze oranje? Dan niet van eens een natte laman en een ze naar rooi figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, pus, pus, pus, pus, pus. Mijn manen, mijn figaro, figaro, figaro, figaro. <tied> manen, manen, waar Verlaat ik me menen? Wat staat nou, zegt Lapin dat nou waar laat ik mijn kan ik het zijn met mijn pet niet bij en niemand te deren, niemand te deren. Toe, la, la, la, hé figaro, een kamerat. Hey, en Fikero, uh, wat ik waar, Fikero hier, Fikero daar, Fikero zus, Fikero zo, en meneer Saar, zo'n so cruzaar, elke kust, niet te bedoven, als je nu opstaat, blijf je maar leren, dan moet je maar weten, wat er komt, tjokko, tjokko, -ko -ko tjokko, tjokko. Op op praat van op praat van op op posten op posten met op posten met Op op op Op op op op Vandaag meerdere nummers van Willy Derby. Dit was een hit uit 1937. Zie Muziek. stuur Muziek. allemaal fijne dagen en.